8 uur. Het NOS-journaal. Gert Kluk. Gang van zaken om Tovik-Dibi was zorgvuldig, vindt partijvoorzitter. Pleidooi voor gratis technische studies en Olympische vlam op Britse bodem. Partijvoorzitter Helene Wening van GroenLinks zegt dat er op geen enkele manier druk is uitgeoefend op Tovik-Dibi. Bij Knevel en Van den Brink zei ze dat de procedure rond het lijsttrekkerschap goed en zorgvuldig is verlopen. Kort daarvoor zei Dibi in Nieuwsuur dat hij drie weken lang heeft gevochten tegen het partijapparaat, dat zich volgens hem tegen zijn kandidatuur verzette. Uiteindelijk droeg de kandidatencommissie alleen Jolande Sap als lijsttrekker voor, omdat Dibi niet geschikt zou zijn. Maar gisteravond besloot het partijbestuur dat Dibi toch kandidaat is en dat er dus een verkiezing komt.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 President Hollande heeft zijn kiezers beloofd dat hij nog dit jaar de Franse troepen zal terughalen uit Afghanistan. President Obama probeert hem op andere gedachten te brengen... maar op Camp David zei Hollande dat hij bij zijn verkiezingsbelofte blijft. Een telefoongesprek tussen de Griekse president Papoulias en de Duitse bondskanselier Merkel... heeft geleid tot een ruzie tussen de twee landen. Volgens Athene heeft Merkel voorgesteld om in Griekenland een referendum te houden... over de vraag of het land in de eurozone moet blijven. Een woordvoerder van de Duitse regering ontkent dat in alle toonaarden, maar de reacties in Griekenland zijn fel. Griekse politici verwijten Merkel dat ze zich met binnenlandse aangelegenheden bemoeit en dat ze geen gevoel voor timing heeft. De Grieken zien Duitsland als de drijvende kracht achter de bezuinigingen die ze moeten doorvoeren in rouw voor financiële steun. De topman van het internationaal atoomagentschap is dit weekend in Teheran.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 Het Olympisch vuur is aangekomen op Britse bodem. Een lantaarn met daarin het vuur is gisteren van Athene overgevlogen... naar een militaire basis in Cornwall in het zuidwesten. Aan boord waren onder andere de Britse prinses Anne en voetballer David Beckham. Vandaag wordt het vuur naar Lands End overgevlogen... en daaruit dragen de lopers de fakkel door het hele land. Op 27 juli wordt de vlam het Olympisch stadion van Londen binnengebracht... voor de openingsceremonie van de Spelen. Het weerstapelwolken en zonnige perioden wisselen elkaar af. Vanmiddag een enkele lichte bui. Het wordt 16 graden aan de kust, 22 in het oosten. Morgen nog een graadje warmer, maar er is dan wel meer bewolking. Met geregeld een regen- of onweersbui.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 Een hele goede morgen. Het is zaterdag 19 mei. Gratis technisch onderwijs. Een pleidooi. Medicijnen die bijna niet meer te krijgen zijn in Griekenland. En GroenLinks likt de wonden. Geschikt of ongeschikt? Die vraag over kandidaatlijsttrekker lijsttrekker Tovek Dibi was voor GroenLinks moeilijk te beantwoorden. De kandidatencommissie vond hem ongeschikt, zegt de voorzitter van die commissie, Toftissen. Nou, omdat hij niet voldoet aan het, aan het profiel zoals dat is vastgesteld... En dat is in feite, is dat gewoon een weging in twee ruime gesprekken. Uh, dat je iemand weegt, dat je gesprekken hebt, dat je vragen erom afvuurt, dat je antwoorden krijgt. We zien hem natuurlijk ook optreden, we hebben hem zien optreden als Kamerlid. En eigenlijk de meest doorslaggevende reden is... want ik ga daar niet verder in het publiek op, op, op, op uitweiden. de meest doorslaggevende reden is dat we in hem geen politiek leider uh, van GroenLinks zien... omdat hij op dat punt geen aantoonbare leidinggevende kwaliteiten heeft. En dat staat wel heel nadrukkelijk in het profiel. Dibi vindt zichzelf wel geschikt en wil dan ook zeker doorgaan met de lijsttrekkersverkiezing. Ja, want ik wil niks, anders, niks liever dan die democratische waarden nu in ere gaan herstellen. Ik ga niet toelaten dat een aantal mensen met prehistorie opvattingen over democratie, dat die de waarde van GroenLinks verkwanselen. Ik wil alleen nog maar meer lijsttrekker worden van GroenLinks. De spanning rond het wel of niet geschikt zijn van Dibi liep hoog op. Dibi werd gistermiddag gesommeerd naar het partijbureau in Utrecht te komen. Hij zou te horen hebben gekregen dat zijn politieke toekomst in gevaar kwam... als hij zelfs maar een minuut te laat zou komen. Maar Tisse ontkent dat dat gezegd dat is. allemaal mijn woorden niet. Ik heb namens de kandidatencommissie heb ik de, uh, de contact gehouden met uh, Tofie Bibi vanaf het moment dat weer de media bekend werd dat hij gesolliciteerd had, want dat wist, wisten de media eerder dan dat wij het gelezen hadden in de stapel brieven die we gekregen hadden. En wij hebben vertrouwelijk contact gehad al die tijd met Tofi Bibi. Partijprominenten zeiden zich te schamen voor de gang van zaken. Maar Tisse vindt dat de kandidatencommissie zich heeft gehouden aan haar taak. Ik denk dat mensen die in de media allerlei oorlogjes hebben uitgevoerd... de partij meer schade hebben berokkend... dan de zorgvuldige commissie die uh, gewoon zijn werk heeft gedaan. Dibi wijst van de hand dat hij de partij schade zou hebben berokkend... door het conflict in de openbaarheid uit te vechten. Dit had op een totaal andere manier geregisseerd kunnen worden... als een open lijsttrekkersverkiezing. Ja. Daar hebben allerlei mensen... Uh, dat hebben ze geprobeerd te blokkeren. Nou ja, dat zijn wel mensen die ook nu hun verantwoordelijkheid moeten nemen. De kandidatencommissie wees Dibi dus af. Maar het partijbestuur besloot later op de avond anders. Volgens voorzitter Helene Wening wil het bestuur de leden de kans geven om te kiezen. Een keuze tussen een geschikte en een ongeschikte kandidaat. De mensen willen iets te kiezen hebben. En dat, zei, dat hebben onze leden ons laten weten. Ik heb, nadat ik het advies heb gekregen van de kandidaatcommissie... een, een bijeenkomst gehad waarin ook de, de partijraad vertegenwoordigd was... waarin de leden van GroenLinks zitten... En we hebben gezegd van, nou, dit is de situatie. Met elkaar hebben we afgesproken. Er kan nu geen referendum plaatsvinden. Tegelijkertijd lijkt het al een soort feit, ook in de media... dat, dat diebi kandidaat is en dat het referendum er komt. En we horen de roep van iedereen om het te willen. De leden geven aan dat ze dit ook willen... En daarom okay, hebben wij daarom gezegd, van, nou, over dat over gaan op, ja. we doen. Dibby zel, zelf sloot de rumoerige dag af met een tweet op Twitter. Zin in campagne. En dan volgde er zo'n smiley. Gaan we gaan er verder over praten in Den Haag met Michiel uh, Breedveld. Michiel, uh, ja, Tisse zegt, hè, de man die uh, de kandidatencommissie uh, voorzat, die zegt, wij voerden de opdracht uit. Daar heeft hij natuurlijk op zich gelijk in... want de leden hebben hem ooit de opdracht gegeven. Ja, de procedures. En uh, dat uh, zei Helene Wening ook. We hebben de procedures gevolgd. De procedures die we hebben afgesproken met het partijcongres. En die procedures hebben we netjes uh, afgewerkt. Ja, en uh, op een gegeven moment merk je toch dat de procedures... om het woord nog maar een keer te gebruiken... Uh, de partij ernstig in de weg gaan zitten. Uh, ja, wat we nu zien is een verdeelde partij... die opgezadeld zit met een gemankeerde lijsttrekkersverkiezing. Maar zou je dan niet moeten zeggen dat uh, het partijbestuur te lang heeft vastgehouden aan die procedures? Ja, dat lijkt er wel op. Kijk, uh, wat we hier zien is toch een partij in de overgang. Uh, voorheen uh, was dat bij eigenlijk uh, veel partijen gebruikt... dat uh, de leider min of meer werd aangewezen of gekozen in kleine kring. Uh, zo ook bij, uh, bij GroenLinks, uh, waar dan een, part, uh, een uh, kandidatencommissie... in dit geval dus onder leiding van Tof Tissen, de senator in de Eerste Kamer... Ja, een keuze maakt uh, en zegt of uh, uh, bepaalde kandidaten geschikt of ongeschikt zijn. Nou, dat hebben ze in dit geval ook gedaan. Ik moet daarbij zeggen, bij het CDA is dat bijvoorbeeld ook gebeurd. Er is een uh, Nijmeegs CDA-lid is daar uh, uiteindelijk uh, niet tussen de kandidaten gekomen. Maar daar moet wel gezegd worden dat uh, dat was iemand die zich niet kon meten met, uh, met landelijke uh, bekende uh, mensen uh, als uh, ja, die, de zes die we gezien hebben. En ja. in dit geval is de lat wel erg hoog gelegd. Ja, goed. Het is allemaal allemaal een beetje aarzelend en beginnend natuurlijk, die uh, democratie op deze manier. Maar nou uh, uiteindelijk toch besloten om uh, twee kandidaten te kandideren uh, richting de leden. Die gaan uh, met z'n tweeën de komende week uh, debatten voeren, dus Dibi en Sap. Ja. Dat lijken me gekke debatten, dan heb je dus Jolanda Sap aan de ene kant... en dan heb je Dibi, dat is toch die man met dat vlekje. Ja, kijk, Dibi uh, heeft inderdaad een vlekje. Je, in die zin zou je kunnen spreken van een ongelijke strijd. En dat is natuurlijk slecht voor Sap, want op, um, op zijn best wordt zij de winnaar van die ongelijke strijd. En dat maakt haar niet de onbetwiste leider van GroenLinks. En ja, voor Dibi zou je in eerste instantie zeggen, pakt het nadelig uit. Aan de andere kant, het heeft zijn profiel natuurlijk een enorme boost gegeven. Omdat uh, aanvankelijk niet echt duidelijk was wat nou uh, hem zo onderscheidend maakte van Jolande Sap. Behalve dan dat hij vond dat Sap het uh, GroenLinks gedachtegoed niet op een aansprekende manier wist te vertolken. Ja, nu uh, is hij degene die het opneemt tegen het partijestablishment, zoals het hij het zelf omschreef, uh, de, de, de mastodonten met prehistorische opvattingen over democratie. Ja, en dat maakt ook dat, uh, dat een keuze op hem ook een, een duidelijke keuze lijkt voor een, uh, voor een uh, koerswijziging. Al moet ik er eerlijk bij zeggen dat inhoudelijk gezien... SAP en Dibi, als het gaat om, uh, om politieke opvattingen... niet eens zo heel veel van elkaar verschillen. Ja, wat leert uh, GroenLinks hierna vandaan? Nou, misschien moet ik het anders vragen. Betekent dit nou gewoon ook dat dat partijbestuur kan, uh, kan zitten? Dat het is uh, foutje bedankt of heeft dit gevolgen? Nou, daar lijkt het wel een beetje op, uh, om nog maar eens wat Twitters aan te halen, want we, dit was toch echt een Twitter-strijd. Uh, Halsema, die, uh, de oud-partijleider Femke Halsema, die twitterde vannacht nog... Uh, ik uh, ga de procedures van mijn wekkerradio nog eens bestuderen, <lacht> hashtag lekker eenvoudig. En uh, Van Gent, Ineke van Gent, het vertrekkende uh, Kamerlid, uh, die zich ook duidelijk geroerd had gisteren, die zegt het laatste woord is hier nog niet over gesproken desgevraagd, uh, gaan naar koppen rollen? Nou, dat was zeker niet de bedoeling. Uh, maar het is wel duidelijk dat, om het woord nog maar een keer te gebruiken... deze procedure voor GroenLinks niet geschikt is. Want zet dat nou af tegen een zeer geslaagde lijsttrekkersverkiezing bij het CDA... Ja, en dat een hervormingsgezinde partij als GroenLinks niet in staat is... om op een schappelijke manier zo'n verkiezing te organiseren... is een teken aan de wand voor veel mensen binnen GroenLinks. Goed, de procedures. Het is het woord van de dag wel. Zegt de procedure schrijft voor volgens mij dat wij dit gesprek nu gaan uh, beëindigen. Uh, <laughs> en daar hou ik me dan maar aan. Dankjewel, Michiel. <laughs> Straks, bootjes zijn goedkoper dan ooit. En dat komt door de economische malaise. U kunt lekker doorrijden op deze zaterdagochtend, want er zijn geen verkeersmeldingen. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Ziekenfondsen in Griekenland hebben door de financiële crisis... geen geld meer om medicijnen van hun patiënten te vergoeden. Ook apothekers krijgen vaak geen geld meer van de fondsen. Terwijl medicijnfabrikanten niet meer op rekening leveren. Joris van de Kerkhof doet verslag vanuit een kleine apotheek in Athene. Op de hoek van het pleintje een klein apothekerszaakje waar ze ook uh, schoenen uh, verkopen met steunzolen, waar ze zonnebrillen uh, verkopen en heel veel andere zaken, uh, pleisters en nagellak en allerlei crempjes voor op het gezicht, zijn achter de toonbank twee mensen. Maria en Costas. 25 jaar geleden zijn ze de zaak begonnen. Hebben het overgenomen van zijn moeder. En ze staan met z'n tweeën vriendelijk klimlachend achter de toonbank ons te woord. Zij met witte jas, hij gewoon met een beige blouse aan. Af en toe komt er eens een klant binnen. En dan wordt er in de apothekerskast aan de achterkant wordt een medicijn gehaald. En dan komt het verhaal over de medicijnen. En het verhaal over de ziekenfondsen wel. Met een grote glimlach wordt het verhaal verteld. Je kunt niks anders dan hoop hebben dat het allemaal uh, weer goed komt. Maar op dit moment gaat het niet goed. Ziekenfondsen gaan failliet of ziekenfondsen hebben te weinig geld. Uh, wat deze mevrouw betreft, wat Maria betreft, betekent dat dat ze tot nu toe zo'n 15.000 tot 20.000 euro te goed hebben van die ziekenfondsen. Het is de betaling van een maand. Tot de afgelopen maand hebben ze uh, niet betaald aan, uh, aan de apotheek uh, hier. Een apotheek van, wat zal het zijn, 30 uh, vierkante meter... En ze blijven maar vriendelijk lachen met z'n tweeën bij elkaar. Het verhaal is van het niet betalen door de ziekenfondsen... maar natuurlijk ook voor de patiënten die hier medicijnen komen halen. En dan komen er voorbeelden over wat voor medicijnen... er dan niet meer betaald kunnen worden. Een vrouw met leukemie die, die moest medicijnen zelf gaan betalen. Op een hele ingewikkelde manier moest het uiteindelijk 4.600 euro zelf ophoesten. Dat lukte niet. En, en Maria en Kostas die konden ook die 4.600 euro... niet voor haar uh, voorschieten. Ja, En wat er dan verder met deze mevrouw gebeurd is... dat weet ze niet. Misschien naar een andere apotheek uh, gegaan. Misschien wel naar een uh, supermarkt, want daar zijn ze bang voor. Dat uh, medicijnen straks ook goedkoper in supermarkten worden aangeboden. Maar het gaat haar wel aan het hart dat dit soort dingen gebeuren. Dat ze de mensen, haar eigen patiënten... die ze goed kent, waar ze een persoonlijke band mee heeft dat ze die geen medicijnen meer mee kan geven op het is. Soms ziet ze het voor patiënten wel voor, maar dat kan natuurlijk niet om duizenden euro's gaan. het Ja, ze weet dat in Griekenland de medicijnen een stuk goedkoper zijn dan bijvoorbeeld in Nederland, zoals laatst in Amsterdam. En dan zag ze hoe duur het was. De medicijnen zijn hier veel goedkoper, zijn nog goedkoper geworden dan dat ze al waren. Maar de mensen kunnen het dus niet betalen en het wordt voor een deel niet vergoed en het probleem... Blijft dus en wordt eigenlijk alleen maar. Erger. De glimlach blijft op het gezicht van Maria en haar man blijft letterlijk achter haar staan. Hij zegt niet zoveel. Op het moment dat het gaat over de nieuwe verkiezingen op 17 juni, kan ze alleen maar verzuchten dat links in ieder geval niet meer terug moet komen. Dat waren de meest conservatieven. Die wilden helemaal niks veranderen in het land. En het land moet veranderen om er weer weer bovenop te komen. Dank u wel voor uw verhaal bijdrage was van Joris van de Kerkhof. De zomer komt op opgang. En liefhebbers van bootjes krijgen weer de kriebels. Het goede nieuws, door de economische crisis zijn bootjes goedkoper dan ooit. Slechte nieuws, dat komt doordat nogal wat mensen hun vaartuigje noodgedwongen moeten verkopen. Joost Kempers weet daar alles van. Dat hoorde verslaggever Roel Pauw. Bij rederij Kempers wordt alles in gereedheid gebracht voor het open weekend. Er is dus een lange bar neergezet met een tap... Er worden een paar auto's naar binnen gereden van de duurdere klasse. Kun je ook kopen. Maar het gaat natuurlijk in eerste instantie om de bootjes. Nou, de goedkoopste is 14.500 euro. En de duurste wat we hebben is uh, 1,4 miljoen ongeveer. Maar over elke prijs valt te onderhandelen? Tuurlijk kan dat. Het zijn, uh, het zijn altijd vraagprijzen. Ieder redelijk bord gaan wij overleggen met een eigenaar. Of uh, het is van onszelf. Dan kunnen we het zelf ja of nee zeggen. Ja. Okay. Bij de verkoop hier zitten een dame en een heer aan boord van de Ocean Queen... De boot is helemaal tip top uh, meneer, want het is de bedoeling dat hij verkocht wordt. Hij is te koop, ja. En al een tijdje? Hij is vanaf vorig jaar juni ligt hij te koop. En hoe komt het dat, uh, dat hij niet in andere handen is overgegaan tot nu toe? Uh, ik denk dat de, dat de markt is. Ja? Want als je naar de prijsstelling kijkt... we hebben natuurlijk de prijs eigenlijk een beetje aangepast op de markt al, vorig jaar al. Uh -huh. Maar ja, er komen wel mensen kijken maar, en oh, oh, oh, wat mooi. Maar ja, ze hadden allemaal de hand op de knip. Ja, ja, het is, ja. Het, is, het, is, het is niet anders. Dan verkoop je toch gewoon de boot. Helaas zitten die mensen ertussen. Ja, ja. Nou zitten die er altijd wel tussen natuurlijk. Maar ja. uh, die zitten er nu wat meer tussen dan, uh, dan andere jaren. Ja. Ja. Ik wou hier nog even om de hoek kijken. Want ja. er hangen een paar van die borden die je ook bij uh, makelaars van woningen ziet. Ja. Maar hier hangen dan foto's van bootjes ja. met uh, prijzen. En ja. uh, wat me dan opvalt is dat er nogal wat dingen bij zitten die scherp zijn afgeprijsd. Hier ja. een bootje van 78.000 naar 65.000. Ik had er net eentje, die is van 195.000 euro naar 145.000 euro gegaan. Ja, dat zijn mensen die... Uh... Je ja, zult maar zo'n bootje verkopen en er 50.000 op moeten uh, ja. toeleggen. Ja. Ja, ja dat, is, dat, is, dat is niet leuk. En dat zijn ook niet altijd de leukste gesprekken die wij daarbij moeten voeren. En al die boten die dus zeer fors afgeprijsd zijn. En dat zijn inderdaad marges van 20 tot 30 procent. Daar wordt extra mee geadverteerd in de, in de bekende en de grote waterspoblade. En daar hebben we best wel veel succes mee. Dat werkt gewoon goed. Ja, dan verkoop je toch gewoon de boot. Wat mij betreft, als ik nu een schip zou willen kopen... Dan zou ik het wel weten. Dit is het moment voor de koopjesjagers. Het moment voor de koopjesjagers. Wat moet dit koopje kosten, waar we nu op staan? Nou, dit koopje kost uh, op dit moment 239.000 euro. Geen geld? Kijk, zo'n boot kost nieuw ongeveer 7,5 ton. Is 10 jaar oud tussen aanhalingstekens. Maar hij is eigenlijk net zo goed als nieuw. Als je tien jaar verder bent, dan verkoop je nog voor anderhalf, twee ton. Dan verkoop je toch gewoon de boot. U bent een tent aan het opbouwen, want vandaag is een open weekend. Dan hoopt u nou ja, misschien wat nieuwe klantjes tegen te komen. Ja, dat, wij doen het al nu voor de negende keer. Maar wat doet u nou extra vergeleken met vorig wij jaar? We bieden mensen niet alleen het bootje, maar wij, wij zeggen wij ontzorgen. Dus het is, je koopt de boot, we bieden een lichtplaats, we regelen een vaarbewijs... we zorgen dat de bootschoentjes in boord staan als het moet we Samen met, met de lokale middenstand zorgen dat het vrijdagmiddag de koelkastje voor zit... een bloemetje op tafel, de boot schoon is. Dus ja, dat, dat soort dingen doen we. wij. Wij zorgen echt dat je kunt ontspannen bij je boot. En dat allemaal voor uh, uh, zeer scherpe tarieven. Want dat moet je gewoon nu doen. Je moet ja. gewoon een hele scherpe tarief hebben. En dat, dat lukt redelijk. En dat is wat ik het weer uitdagen. Dan verkoop je toch gewoon de boot? Ik heb hem uh, netjes uh, in orde gemaakt. Hij ziet er ook, hij uh, ligt te glimmen en te glanzen. Ja. Technisch is die helemaal perfect, ik heb alles nagelopen. En degene die, die er interesse in heeft, die kan de motoren starten en die kan gewoon het hele seizoen uh, plezier maken. De bijdrage was van verslaggever Roel Pauw. Technische studies die moeten gratis worden. Dat is volgens werkgevers in de industrie dé oplossing... om het tekort aan beta-technici op te lossen. Voorzitter van de werkgevers in de industrie, Ineke Desendier... die besefte heel goed dat Nederland in een recessie zit. Maar ze ziet geen andere oplossing. Het tekort aan technici is straks zo bedreigend... Uh, dat wij maakindustrie uit Nederland zien weggaan... en dat moeten we natuurlijk koetkekoet voorkomen. Even de Hollandse vraag. Wie gaat dat betalen? Ja, wie gaat dat betalen? Kijk, het is natuurlijk een kwestie van keuzes maken. Want uh, dan moeten we eerst eens even het probleem goed schetsen, denk ik... om ook te kunnen zeggen, nou, deze keuze is een logische... Wat is het probleem? We moeten ons uit de recessie innoveren. Daar moet onze groeikracht namelijk vandaan komen. Ja, maar dat... dat komt namelijk uit onze export. Ja. En wanneer zijn onze exportproducten nou interessant? Wanneer die de beste zijn. Dus het nieuwste van het nieuwste. Dus we moeten continu innoveren om inderdaad die exportpositie te behouden. Nou, hoe doen we dat? Met knappe koppen. En die knappe koppen zijn er niet. Nee, maar die kan je toch niet zomaar creëren? Ik bedoel, je bent knap of je bent het niet? Uh, of, of zie ik dat te simpel? Nee, absoluut. Maar op dit moment kiezen twee van de tien jongeren... voor een opleiding in de techniek. En dat moeten er straks vier op de tien worden... om alle tekorten uh, uh, aan, aan de tekorten tegemoet te komen. In 2016 zijn dat er 170.000. Yeah. En uh, in Duitsland is het techniekenonderwijs gratis. En daar heeft dat wel degelijk geholpen. Ik zou niet weten hoe we nu... Uh, nog meer leerlingen geïnteresseerd kunnen krijgen voor techniek... Maar dan met onconventionele is, maatregelen. Is, is dat inderdaad een soort uh, drempel voor scholieren? Scholieren kiezen toch vooral wat ze leuk vinden... Ja, en daar zit gelijk Wat het probleem, kunnen. want die kiezen ook heel vaak voor opleidingen die niet arbeidsmarktrelevant uh, zijn. Neem nee. even hbo paardenmanagement. <laughs> ja, goed, uh, niet iedereen kan paardenmanager worden uh, in, in dit land. Maar, maar dan moet je die opleiding sluiten, zal ik maar zeggen, paardenmanagement. Ja, ja dat, daar, daar ben ik ook een groot voorstander van, althans. Uh, uh, houden er nog één hè, voor de liefhebbers dan. Uh, maar je moet dus als land kijken. Uh, je wil een kenniseconomie zijn en dan moet je de goed opgeleide mensen hebben. Dus je moet al je energie en je kosten moet je dus niet verdelen over allerlei niet relevante opleidingen. Maar opleidingen die relevant zijn voor onze groeikracht. En dat is toch echt. Nee innovatie en techniek. Dat, dat kan ik allemaal uh, volgen, maar wat, wat ik niet helemaal snap... is van, uh, op wanneer uh, dan eigenlijk een stimulans is voor leerlingen... om te gaan kiezen als het gratis is. Want uh, dat, dat is een beetje mijn vraag. Leerlingen kiezen toch niet op basis van of iets gratis is of niet. Ze kiezen of ze iets leuk vinden of dat ze het kunnen. Maar ik denk dat uh, het leuk vinden, dat, uh, dat is niet zo heel erg moeilijk... om dat uh, uh, naar voren te brengen. Want uh, ja, techniek is echt maatschappelijk relevant. Hè? Je komt met oplossingen voor het klimaat en voor uh, minder energie... en dat soort zaken. En dat uh, vinden heel veel jongeren interessant. Maar als je een keuze zou moeten maken... en één zou goedkoper zijn dan wel gratis... dan denk ik dat dat toch ook een enorme impuls kan geven. En dat hebben we echt nodig nu. Ja. Hoeveel kost dat eigenlijk? Nou ja, als je het even over de duim neemt, dan zit je gauw aan de 170 miljoen. En dat zei de voorzitter van de FME, Ineke Desengier. Belangrijk moment in de ruimtevaartindustrie. De lancering van de allereerste commerciële vrachtvlucht naar het internationale ruimtestation ISS. De voorrading zou al eerder gebeuren, maar de vlucht van het bedrijf SpaceX werd keer op keer uitgesteld. Wetenschapsjournalist uh, journalist Govert Schilling, goedemorgen Govert. Goedemorgen. Gaat hij vandaag wel of gaat hij niet? Ja, vandaag gaat hij wel. De lancering staat gepland om vijf voor elf. Het is in Florida dan nog nacht. Uh, dus over een paar uur gebeurt dat. Hè. Het is in Florida dan nog nacht. Spectaculaire lancering gaat het worden. Het weer ziet er goed uit. En na een paar keer uitstel, voornamelijk ook vanwege het weer, uh, gaat hij zometeen gewoon uh, eruit zien. Waarom denk jij dat het een spectaculaire lancering gaat worden? Ja, lanceringen zijn sowieso spectaculair. Maar s'nachts, uh, het licht van op zo'n opstijgende ja. raket, dat is gewoon uh, heel indrukwekkend. Op ja. En dit is een belangrijk moment voor de ruimtevaartindustrie? Het is een dag voor de Amerikaanse ruimtevaartindustrie, want eigenlijk uh, zegt NASA hiermee voor het eerst wij denken dat uh, uh, ja, marktwerking uh, ook in de ruimtevaart zijn werk moet gaan doen, dat het goedkoper kan wanneer we commerciële bedrijven, vrachtschepen, draagraketten, over een tijdje misschien zelfs bemande ruimtetoestellen laten bouwen, wij gaan dat niet meer allemaal zelf doen. En ja, dit wordt een testvlucht om uh, voor het bedrijf SpaceX om te laten zien, wij kunnen dat echt, we hebben het allemaal in huis. Ja, marktwerking in uh, de ruimte, dat klinkt raar zich natuurlijk niet raar. Als je het vergelijkt met de luchtvaartindustrie, dan uh, zijn we er gewend dat er een heleboel uh, ja, luchtvaartmaatschappijen zijn die bij andere bouwers hun vliegtuigen kopen. En de KLM gaat niet zelf zijn eigen uh, uh, toestellen bouwen. De NASA deed dat tot nu toe nog wel. De Russische ruimtevaartorganisatie uh, die bouwde zijn eigen Soyuz uh, capsules. Enzovoorts. In Europa zijn we er al een beetje meer aan gewend... maar in de Verenigde Staten is het uh, helemaal nieuw... dat er zometeen gevlogen gaat worden met dingen die gewoon uh, uit, het, uit het bedrijfsleven komen. Ja, heel af en toe zeg ik er eventjes bij voor de luisteraars. Lijkt het wel alsof je zelf in de ruimte zit, maar je bent nog redelijk te volgen. Uh, laten we hopen dat de verbinding blijft uh, zo op deze manier. Nou, we moeten het even hebben over uh, de NASA. Die stuurt met die testvlucht uh, kleding, voedsel, computers... wetenschappelijke mm -hmm. apparatuur allemaal uh, mee... Uh, dan moet het wel lukken, want uh, anders zitten daar is er toch, geloof ik, zo, straks zonder eten, of is dat de zonde? <laughs> nou, daar is natuurlijk wel rekening mee gehouden. Oh. Het is inderdaad voor het bedrijf SpaceX de eerste uh, serieuze testvlucht van een dragon vrachtschip. En dat betekent dat er natuurlijk geen extreem onvervangbare dingen aan boord zitten. Dus geen wetenschappelijke proeven, die maar, waarvan er maar één bestaan. Niet zo, dat mocht er iets fout gaan, dat André Kuipers en zijn collega's straks zonder eten zitten. Maar uh, ja, er zit uh, ruim 500 kilo vracht aan boord. Het is een behoorlijk groot toestel trouwens. 6 meter lang en bijna 4 meter de middellijn, ruim vier ton in gewicht. En hij wordt ook nog eens gelanceerd met een raket... die door hetzelfde bedrijf SpaceX is ontwikkeld. Dus het is echt een complete commerciële vlucht. Ja, en zijn er meer bedrijven zoals dat SpaceX? Ja, er zijn er meer. Er zijn een aantal bedrijven die uh, zich voornamelijk... Toe, uh, toeleggen op ruimtevaarttoerisme. Om uh, uh, mensen zoals jij en ik. over een tijdje voor uh, slechts anderhalf jaar salaris. of zo. een uh, paar minuten gewicht aan he? te kunnen bieden. Uh, dus die zijn er ook. SpaceX gaat het trouwens ook doen. in samenwerking met een ander bedrijf. die wil ook uh, commerciële bemande ruimtevaart uh, gaan verrichten. Maar uh, uh, ja, zij hebben op dit moment. Uh, de, de race voor die. Uh, naar het ISS gewonnen... ...met een contract van maar liefst 1,6 miljard dollar van NASA... ...voor 12 vluchten de komende jaren. Ja, en dat ging tegen 11 uur de lucht in? 5 voor 11 staat volgens zeer gepland. Uh, ik... ik denk wel zeker te weten dat CNN dat live gaat uitzenden. Dit is echt een uh, bijzonder moment. Dus iedereen kan dat, uh, kan dat gaan zien zometeen. En uh, dan duurt het nog wel een tijdje voordat hij daar aankomt. Want pas aanstaande dinsdag, even na tweeën middags Nederlandse tijd... dan zit André Kuipers aan de knoppen van de robotarm... om die uh, capsule veilig uh, te laten koppelen. En dat is nog een heel uh, precies klusje... waar de afgelopen dagen en weken heel veel voor is geoefend. Goed, maar 5 voor elf. We gaan kijken naar CNN. En we beluisteren het natuurlijk straks ook nog wel hier op. Op deze zender Radio 1. Kunt u door blijven luisteren? Dankjewel, Govert. Want okay. zo dadelijk begint de Trost-nieuwsshow met Peter en Mieke. Die hebben het over radeloos en reddeloos. En dan gaat het niet over de Nederlandse geschiedenis. Nee, het gaat over Griekenland. Ze hebben ook aandacht voor de Duitse Piratenpartij. Een fenomeen. En een mooi onderwerp: het nut van nutteloos onderzoek. Het wordt een nuttige uitzending. Dag. Wil je beter leren coachen?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 De Chinese dissident Chen Guangqing staat op het punt te vertrekken naar de Verenigde Staten. Bekend was dat Chen een studievisum krijgt om in Amerika te gaan studeren. Vanochtend is hij met zijn vrouw en kinderen naar de luchthaven van Peking gebracht. Chen zat onlangs zes dagen in de Amerikaanse ambassade in Peking nadat hij was ontsnapt aan huisarrest. De kwestie leidde tot een diplomatieke ruzie tussen Amerika en China.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 Volgens Wening gaf de doorslag dat veel GroenLinksleden iets te kiezen willen hebben. En het Olympisch vuur is gisteravond aangekomen op Britse bodem. Het gebeurde met een vliegtuig uit Athene met aan boord onder andere de voetballer David Beckham en Prinses Anne. De fakkel wordt vandaag vanuit Lands End in het zuidwesten van Engeland door lopers door het hele land gedragen totdat de vlam op 27 juli het Olympisch stadion in Londen bereikt. En dat zijn hoofdpunten. Het weerbericht van Weer Online. Vanochtend is het op de meeste plaatsen droog met vrij veel ruimte voor de zon. In de loop van de dag ontstaan stapelwolken die in het lokaal uitgroeien tot een bui. De middagtemperatuur ligt tussen de 16 graden aan zee en 22 in het binnenland. Daarbij staat een zwakke tot matige zuidwestenwind. Later vandaag kan in het kustgebied een verfrissende zeewind opsteken. Komende nacht neemt de bewolking en kans op een bui in het hele land toe. De minima liggen rond de 10 graden. Morgen ontstaan meer en ook zwaardere buien met kans op hagel en onweer. Onder invloed van een frisse noordoostenwind wordt het in het noordelijk kustgebied niet warmer dan een graad of 16. Verder landinwaarts ligt de temperatuur beduidend hoger, 20 graden in het noordwesten tot 24 graden in het zuidoosten. Na het weekend is het aanvankelijk nog wisselvallig met enkele buien. Vanaf woensdag volgt droog en zonnig lenteweer.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 Goedemorgen, hartelijk welkom bij de nieuwshow. Het is vier minuten over half negen. Om negen uur gaan we praten over het succes van de Piratenpartij. Want uh, in het Europese parlement hebben ze twee zetels. In Duitsland gaan ze goed. En in Nederland zou dat ook wel eens zo kunnen zijn dat ze in de Kamer komen. Dirk Poot vertelt ons er van alles over. En dan aandacht voor een tak van chirurgie die vaak onderbelicht blijft. Namelijk hand handchirurgie. Hand-, Hand en tongchirurgie, ja. Tom, ja. Uh, de, onze derde gast dat uur is oud-secretaris-generaal van de NAVO... Jaap de Hoop Scheffer. En met hem gaan we het hebben over de NAVO-top in Chicago. En Robert Oerknal-Dijkgraaf, zou ik bijna zeggen. Nadat we, ik hem heb gezien en u misschien ook... Uh, in het college op televisie over de Oerknal, uh, die komt ook. En met hem gaan we het hebben over het nut van nutteloos onderzoek. Dat is de titel van zijn boek, Gebundelde Columns. Om tien uur komt Nelleke Noordervliet, schrijfster... en zij schreef een nieuw historische roman uh, in de 17e eeuw. Vrijman heet hij. Pieter Steins verzorgt vandaag de boekenrubriek... en het laatste onderwerp is een expositie in het Tijlis Museum in Haarlem. gaat over de eerste beklimming van de Mont Blanc... en het schijnt dat het puntje van de Mont Blanc daar te gesteld is. Dat vragen een Leers, die zal het ongetwijfeld weten. Zometeen aandacht voor de beperking van het de bescherming van het ontslag. Dat je dus tegenwoordig binnenkort waarschijnlijk makkelijker ontslagen kan worden. Maar eerst de uh, economie. Spaanse en Griekse banken lopen namelijk langzaam leeg. Radeloze Grieken hebben de afgelopen week voor bijna 1 miljard euro van de bank gehaald. De run op de spaartegoeden nam begin deze week een hoge vlucht. na het mislukken van een kabinetsformatie daar in Griekenland. Het land heeft nog tot eind juni geld in kas om de pensioenen en lonen te betalen. Maar daarna is de staatskas ook echt Hartstikke leeg. Onder Europese politici en economen wordt openlijk gespeculeerd over een Griekse exit uit de euro. En bij ons is aangeschoven Casper de Vries, hoogleraar, monetaire economie aan de Erasmus School of Economics. Zo heet dat. Um, goedemorgen. Goedemorgen. Um, is het logisch eigenlijk dat die Grieken uh, het, het geld van de bank afhalen? Ja, het, het hele bankwezen is uh, gestoeld op uh, vertrouwen. En als mensen denken dat uh, hun geld wel eens uh, niet terug zouden kunnen krijgen... dan gaan ze hun geld van de banken halen. Ja. En wat je nu ziet is eigenlijk een, een run uh, niet alleen op banken... maar gewoon op het hele land. Maar als dat gebeurt, dan uh, de gouden wet is sowieso dat die banken... als die mensen inderdaad hun tegoed komen halen, dat niet kan betalen... dan loopt het toch binnen een paar dagen nu totaal uit de hand, of niet? Ja, tenzij de ECB eh, bereid is om eh, oneindig krediet te verstrekken. Dat zouden ze kunnen doen, maar daar is twijfel over. Maar wat zou die ECB dan doen van jongens... dan gaan we, gaan we heel Griekenland financieren. Iedere man die een, een centje op de bank heeft, dat betaalt de ECB dan? Nou ja, de, de regel is als een bank zeg, wel, zeg maar wel solvabel is... maar tijdelijk niet voldoende liquiditeit is... omdat ze heel veel zaken hè, lang heeft uitgeleend bijvoorbeeld aan, aan huizenbezitters... ja, dan is het logisch, uh, als er twijfel is aan het vertrouwen... dat de nationale bank, zeg maar, steun verleent aan zo'n bank. Want uiteindelijk komt het dan wel goed. De vraag is of, of dat in dit geval terecht zou zijn. Want uh, er zijn grote vraagtekens over of de Grieken überhaupt wel willen afbetalen... En daarom is het toch waarschijnlijk dat de ECB uh, dat niet gaat doen. Maar als die doorgaat, loopt die toch binnen een week volledig uit nee, de Nee, dan kan het niet. heel snel uh, mislopen, absoluut. Dat hebben we bij de DSB gezien en dat was nog maar een kleine. Precies, en nu gebeurt het met het hele bankwezen in, in Griekenland. De voorzitter van het Europarlement die heeft gewaarschuwd. Hij zegt, de Griekse gaat, economie gaat totaal instorten... als het land de eurozone de rug toekeert. Ja, uh, het is mogelijk, hè? Denkt u dat het waarschijnlijk is... dat Griekenland inderdaad uh, weer teruggaat naar de drachma? Nou, in ieder geval een jaar geleden uh, hield ik het nog niet voor mogelijk. Maar dat is nu toch wel uh, uh, zeker een, een, een behoorlijke kans geworden. In ieder geval dat ze uh, zeggen dat ze niet af gaan betalen. Of het slim is voor ze om terug te gaan naar de drachma... denk ik nog steeds niet. Kijk, wat ze nodig hebben is het verlagen van de loonkosten. Want die zijn volledig uit de hand gelopen He, de afgelopen vijf jaar ten opzichte van Duitsland Nederland... 40 à 50 procent gestegen, gestegen, die lonen daar. Terwijl die economie het helemaal niet goed deed. Maar goed, hebben... En daar moet je dus terug. Ja, maar er zijn ook verhalen. We hebben hier pas nog Ingeborg Beugel gehad die zeggen... die Grieken die hebben gewoon uh, bijna niks meer. Die, die, die, zijn hele, die, hebben, die hebben heel weinig loon juist. Nou, dat... In ieder geval, die Griekse loonkosten zijn de afgelopen vijf à tien jaar gigantisch gestegen. Ze kwamen natuurlijk ook van heel ver en ze hebben behoorlijk op de pof geleefd. Ja, en nou moeten ze terug linksom of rechtsom. Dat gebeurt ofwel door de lonen te verlagen ofwel door te devalueren. Maar als ze uit de euro zouden stappen en uit de EU, ja, dan missen ze op lange termijn heel veel voordelen die uh, ja, de uh, Europese samenleving biedt. En dat lijkt me toch niet slim voor ze. Dus ik zou zeggen, verklaar maar faillissement en begin opnieuw. Maar blijf binnen de euro. Okay. Mieke refereerde er al aan. Ingeborg Beugel gaf hier vorige week een exposé... wat het voor de gewone Griek betekent. Aan de telefoon hebben archeoloog Gert-Jan van Wijngaarden. Hij is verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. En hij leidt een opgraving op het Griekse eiland Zakynthos. heeft er ook jarenlang gewoond trouwens. en spreekt vloeiend Grieks. Goedemorgen, meneer van Wijngaarden. Goedemorgen. U hoorde net uh, meneer De Vries en die zei... ja, die, die, die lonen die zijn als een, uh, als, een, als een speer gestegen. En ze zullen daar nu iets aan moeten doen. Is dat uw ervaring ook eigenlijk, waar u uh, steeds komt? Nou, mijn ervaring is niet dat de lonen zo heel uh, erg hoog zijn. Uh, de collega's met wie ik werk... die uh, verdienen uh, verbazingwekkend weinig. Een hoge leraar, om het zo maar eens te zeggen... vergelijking met meneer De Vries, verdient ongeveer... Afhankelijk van het aantal jaren dat hij in, in dienst is, maar ongeveer 1700-1800 euro netto in de maand. Dus dat zijn niet hele hoge kosten, ook als je het vergelijkt met, uh, met Nederland. Maar meneer de Vries had het natuurlijk over loonkosten en ik vermoed dat daar ergens het probleem zit in het hele staatsapparaat en dergelijke. Dus er blijft natuurlijk heel veel vastzitten wat uiteindelijk niet uh, bij de mensen terechtkomt. Ja. Wat, wat merkt u ervan? Want u, u komt er dus regelmatig op dat eiland. Merk je nou echt iets uh, van mensen die radeloos zijn... of is het eigenlijk gewoon... ah ja, het is dat mooi weer en we nemen er nog een... en we zien wel hoe deze chaos uiteindelijk loopt? Nou, Grieken zijn natuurlijk wel degelijk gewend aan een enige mate van, van chaos... maar je merkt nu wel dat uh, men eigenlijk geen licht aan het einde van de tunnel ziet. En ik denk dat dat ook het grote probleem is op dit moment is dat er al twee jaar lang heel zwaar bezuinigd is en uh, uh, die bezuiniging heeft iedereen heel hard getroffen. Met name die grote groep van mensen die voor de overheid uh, werken, die, die, die een derde in salaris erop achteruit gegaan zijn. En uh, daarnaast zijn, uh, zijn alle kosten enorm uh, gestegen. Dus iedereen is er enorm op achteruit gegaan. En hoe en houden ze dan die... het hoofd boven water? Nou, dat, dat, dat doet men door combinaties te zijn... stukken land te verkopen, bezittingen te verkopen... maar bijvoorbeeld ook in het, met gezinnen voor elkaar te zorgen. Dus iemand heeft een baan hier, men heeft nog een restaurantje... men heeft ook nog wat opbrengsten van olijven en velden... door de dingen te combineren en de eindjes daadwerkelijk aan, het, aan, het, aan elkaar te knopen. Dus ze gaan gewoon zelf weer tomaten verbouwen in de achtertuin, bij wijze van spreken? Ja, dat zie je heel veel mensen doen. Je ziet ook een, een trek van de, van de stad naar het platteland... waar de, de afgelopen decennia toch men naar de, de, de stad gegaan is. Mensen terugkomen naar het platteland en de velden weer in gebruik nemen... Uh, en terugkeren naar uh, ja, een, een meer uh, gediversifieerde levenswijze. Ja, merk je dat ook uh, in uw vak als archeoloog, dat, dat het er slecht voor staat? Ja, je merkt het uh, vooral dat... Uh... Al het uh, personeel wat niet een vast contract heeft, eigenlijk is, uh, is uh, verdwenen. Er zitten dus heel veel mensen op. Uh, uh, of heel weinig mensen moeten een heel groot gebied bestrijken. En eigenlijk is de ondergrens van, van wat dan nog goed uh, cultureel-archeologisch beheer is, is. is al lang bereikt. Ja, en uh, wordt er niet gejat? Er wordt ook uh, wel gestolen, kijk uh, met name de archeologie is natuurlijk een, uh, een, een kwetsbare sector in tijden dat het, uh, dat het moeilijk is. En Een aantal weken geleden is er een grote inbraak geweest in het museum van Olympia en een andere inbraak in het museum uh, in Athene. Dat hoeft niet per se aan de uh, crisis gerelateerd te zijn overigens. Maar het is natuurlijk wel zo dat uh, de archeologie ook een opbrengstbron kan zijn voor vele mensen. Ja. Oké, okay, uh, dank u wel. Gert-Jan van Wijngaarden. We gaan even terug naar Casper de Vries, hoogleraar monetaire economie. Um, wat denkt u eigenlijk dat het voor het dagelijks leven van de Griek betekent wat er op het ogenblik gebeurt? Nee, dat is, dat is behoorlijk zwaar, absoluut. En dat, dat horen we ook. Ja, en, en hoe komt dat eigenlijk? Dat is gewoon omdat we de verkeerde receptuur hebben toegepast toen de patiënt eenmaal ziek was verklaard. En, en dat komt weer. Wat om, is die verkeerde receptuur? En die verkeerde receptuur, inderdaad, die, dat is dat we eigenlijk. Of dat die Grieken alleen maar zijn gaan bezuinigen zonder in te grijpen in de economie. Wat men had moeten doen was op grote schaal privatiseren. De markt tot werking laten komen. Maar die hele Griekse samenleving is gebaseerd op vriendjespolitiek. Maar wat moeten doen? Hè? baantjes toespelen. De spoorwegen uh, verkopen, de posterijen verkopen? Is Absoluut, het dat? alles. En, en, maar de, oh, de, de politici, hun machtsbasis is het uitdelen van baantjes. En dat hebben ze in stand willen houden. En daarom hebben ze eigenlijk het verkeerde recept gekozen. En dat is het hele probleem van de EU. We moeten het overlaten aan het land in kwestie. We kunnen niet zelf ingrijpen. En dat is... De fout die ingebakken zit. In, in een samenwerkingsverband. in plaats van dat we een federale staat zijn. Ja. Dat is het grootste dus, dus probleem. Dus zij moeten zeggen: we stappen eruit. De EU kan het lidmaatschap niet opzeggen, bij wijze van spreken. Nee, nee we kunnen de Grieken. absoluut er ook niet uitzetten. Uh, maar we moeten eigenlijk. toe... Uh, naar een federale structuur op gebied van monetaire economie en de banken. Maar dat ligt weer heel moeilijk bij bijvoorbeeld landen als Frankrijk. En het verkopen van de staatsdingen, uh, zoals inderdaad posterijen, uh, telefonie enzovoort, enzovoort, enzovoort, is zinloos. Want je, je hebt geen idee meer of dat winst op gaat leveren. Nou, dit als je moment. die marktwerking uh, uh, daar tot stand gaat brengen, dan komt die economie wel tot leven. Maar als je alleen maar bezuinigt, ja, dan, gaat hele, dan gaat dat hele land kapot. En dat is wat er nu gebeurt. En hoe lang duurt Zo'n proces dat zat ook niet van de ene jaar op het andere, zijn. Nee, precies. Dat en maar daar zou je dan als EU ook bereid kunnen zijn om daar wat geld te, uh, toe te stoppen om die zaak tot leven te brengen. Maar wat er nu gebeurt, is, ja, dat is alleen maar dieper de put in. U heeft al eens gez eerder gezegd dat er twee radicale oplossingen mogelijk zijn om die muntunie te redden: of het uittreden van die noordelijke landen, of een beperkte unie. Nou ja, dus een beperkte unie, dat, dat zou denk ik de beste oplossing zijn. He, dat we uiteindelijk zoiets kunnen doen als een artikel 12 gemeente in Nederland. He, als een okay. gemeente uh, Rotterdam, die heeft het nu heel zwaar financieel. Ja, uiteindelijk komen ze dan onder beheer van het ministerie van Financiën. Dat zou je eigenlijk ook met landen moeten kunnen doen. Maar dat kan niet, omdat die soeverein zijn. Dus je moet naar een beperkte... Overdracht van soevereiniteit gaan. Dat zou het beste zijn. En als dat niet gebeurt, ja dan kunnen we beter inderdaad, misschien uiteindelijk die, die monetaire unie in ieder geval tijdelijk splitsen. En dan moeten die zuidelijke landen eraf. Ja, omdat ze dus. Om dat makkelijker te maken, zeg maar, om hun concurrentiepositie terug te winnen. En dan komt er nog een broertje bij als de. Uh... Uh, geruchten niet bedriegen. Spanje uh, behoorlijk zwaar en de problemen, problematischer dan t, uh, drie weken geleden nog werd gedacht. Nee, dat is de grote angst dat, dat deze uh, landenrun op Griekenland... dat die overslaat naar Spanje ja. en, en uh, ja, eigenlijk uh, heel Zuid-Europa. Ja. En, en zegt u, dus wat betekent maar het voor ons leven? de landen staan er leven? wel anders voor, hoor. Dus, er zijn wel andere dingen aan de hand dan in Griekenland... die natuurlijk ook echt de zaak bedonderd hebben... Ja betekent het ook nog iets voor ons in Nederland eigenlijk? Is, is, uh, simpelweg, is het verstandig om nu naar de bank te gaan... en geld voor een gedeelte weg te halen? Dat denk ik niet. Maar ik denk wel dat de kosten die, uh, van wat er dan ook gaat gebeuren in Griekenland... en hoe ze het uh, precies aanpakken... dat die kosten voor ons die zullen niet nul zijn... en die staan nu nog wel voor nul op de begroting. En daar zouden we beter voor kunnen gaan reserveren. Ja. Want dat gaat in de miljarden lopen. Ja. En tot slot, zou u voor die 1700 euro, die kende ik een hoogleraar in Griekenland verdiend, zou u daar ook, of ging u dan loodgieteren waar u ook heel nee, goed in is bent? Nee, dat is de makker van het hele, de universiteiten zijn ontstaan in Griekenland, dat is de bakermat van de universiteit, maar ja, in, in Griekenland is het ondoenlijk om wetenschappelijk onderzoek te doen, vandaar dat ook bijna alle goede Griekse studenten die gaan naar Noord-Europa. Duitsland, ja. he, veel. Duitsland, Engeland vooral, uh, maar dat is natuurlijk heel pijnlijk om te zien. Hartelijk dank voor uw uitleg. U hoorde Casper de Vries, hoogleraar Monetaire Economie... aan de Erasmus School of Economics. En uh, vanuit, ja, nee, vanuit een eiland in Nederland, maar hij werkte op zaakkindhals... hoorde u Gert-Jan van Wijngaarden, die ons even vertelde... wat een hoogleraar in Griekenland verdient. Hartelijk dank het is een lang gekoesterde wens van veel werkgevers. Beperking van de ontslagbescherming. En nu lijkt het er toch echt van te gaan komen. Want in het lentakkoord van de Kunduz-coalitie... is opgenomen dat het makkelijker wordt om personeel te ontslaan. Maar dat is nog niet alles. Ook de ontslagvergoeding gaat fors omlaag. De hervormingen op de arbeidsmarkt zijn Marius Winter... in het verkeerde keelgat geschoten. Hij adviseert zowel werkgevers als werknemers in ontslagzaken. Goedemorgen. Morgen. Ja, Wat is dat doel van het versoepeling van het ontslagrecht? Uh, men mensen makkelijker kunnen ontslaan. Wie is daarbij gebaat? En uh, wat levert het op? Ik denk dat het doel is uh, inderdaad uh, dat werknemers uh, gemakkelijker kunnen worden ontslagen. Of in ieder geval goedkoper. Uh, dat is natuurlijk een voordeel van werkgevers. Want uh, ja, hoe goedkoper, hoe beter voor de werkgevers. Hoe uh, meer winst. Ja, maar ze kunnen ook makkelijker personeel in, in dienst nemen. Hè? De bedoeling is om de boel... Te versoepelen, het woord zegt het al. Ja, dat is het argument ja. uh, daar ben ik het dus uh, niet mee eens. Nee, het, Kijk, het argument is, nee. uh, er wordt gezegd uh, easy to, to fire, uh, easy to hire. Ik denk niet dat, zo, dat het zo is. Want tegenwoordig kun je uh, als werkgever uh, relatief makkelijk mensen aannemen op basis van een tijdelijk contract. En dan kun je laat ik zeggen, als je iemand aanneemt op een jaarcontract, dan kun je zo iemand na een jaar, als je niet tevreden zou zijn, ook weer afscheid nemen van die werknemer. Mm -hmm zonder dat er kosten mee gemoeid zijn over een juridische procedure. En dat procedure. mag je, geloof ik, dan nog twee keer verlengen of zoiets, hè? Ja, dan mag je in totaal drie keer achter elkaar doen. Dus je kunt als werkgever kun je iemand drie keer een jaarcontract ja. geven... of drie keer een half jaar contract. En na die derde keer moet je inderdaad iemand een contract... voor onbepaalde ja. tijd geven. Dus het is helemaal niet zo gek, want ik viel echt van mijn kruk... toen ik las ergens in een of ander stuk dat dus vorig jaar... Bij elkaar, ik geloof, 18.000 vaste dienstenverbanden uh, uitgedeeld waren in Nederland. En dat dat het ook was. Maar dat is dus helemaal niet zo, zo, zo bizar. Nou, wat daar uh, bedoeld is. Kijk, er is geen enkele werkgever tegenwoordig. die iemand meteen een dienstverband voor onbepaalde tijd geeft. Een werkgever geeft iemand altijd eerst een contract voor bepaalde tijd. Dus laat zeggen, een jaarcontract. En als iemand dan bevalt, dan krijgt zo iemand een contract voor onbepaalde tijd. De aantallen daarvan, dat zijn er veel meer dan 18.000 euro. Dus dat is de, de jaarcontracten is op zich een goede manier... voor een werkgever om personeel in dienst te nemen. Gewoon een lange proeftijd. Ja, feitelijk een hele lange proeftijd. Maar uh, meneer Winter, hoe is het nu eigenlijk geregeld, dat on, on, ontslagrecht? Nou, nu, als je als werkgever afscheid wil nemen van ja? een werknemer... dan moet je het zijn naar de kantonrechter, het zijn naar het UEV. En dat, nou, dat hoeft dan nu niet meer... Um, in, in, in de nieuwe plannen? Nee, in de nieuwe plannen wordt er gezegd... van: als werkgever kun je altijd iemand ontslaan. Yeah. Is de werknemer het daar niet mee eens... dan moet hij zelf zijn recht gaan halen bij de kantonrechter. Oké, okay. dat wordt dus het grote verschil. En het tweede verschil is dat de ontslagvergoeding een stuk lager wordt. Waar, want Waarbij je nu gemiddeld, nou, even heel grof... een maand per gewerkt jaar meekrijgt als werknemer zijnde wordt dat in de toekomst een kwart maand per werkjaar. Dat scheelt wel behoorlijk, hè? op zijn zachtste zegt. Ja, dat, dat scheelt heel behoorlijk. Het is ook nog gemaximeerd, laat zeggen, in de plannen tot een half jaar. Terwijl um, ja, in de huidige situatie, stel iemand is 50 of 55 jaar oud... Hè, dat zijn bijvoorbeeld veel van onze klanten, die heeft ergens 20, 25 jaar gewerkt... die krijgt bij ontslag, laat zeggen, 20, 25 maanden mee... Ja. Nu lijkt het een hoog bedrag, maar hij heeft het geld absoluut nodig. Want in de toekomst, hij moet nog overbruggen tot zijn 65. Dus hij komt een deel in de WW, 70% van zijn laat verdiende inkomen. Hij krijgt een baan met altijd een lager salaris. Dus hij heeft het geld nodig om een stuk aanvulling te creëren op zijn, uh, uh, uh, op zijn lagere inkomen. Ja. Want u bent directeur van Gouden handdruk Specialist? Ja. Heet uw bedrijf zo? Ja. Wat een grappige naam. Ja, dan weet de mensen meteen wat je doet. Dus we adviseren mensen die een ontslag... Ontslagvergoeding... U hoopt zelf ook op een gouden handdruk. Ja, maar die zal ik niet krijgen, want ik nee, ben een maar... zelfstandig ondernemer. Dus die zal ik aan mezelf moeten uitdelen. Maar, het... U suggereert dus dat mensen die bij u aankloppen... dat die, dat die <kwijnt> kunnen rekenen op een gouden handdruk in de toekomst... dat u dat voor ze gaat regelen mee? Nee, of want het dat een zijn meer de juristen en de vakbonden ja. die dat doen. Ja. Dat is het juridische deel. Ja. Maar uh, wordt die ontslagvergoeding, hè, die willen ze dus ook naar beneden brengen... komt die dan uh, voor rekening van de werkgever... of neemt de overheid ook nog een deel voor, voor, voor zijn rekening? Nee, die komt altijd voor, voor rekening van de werkgever. Dat is okay. nu ook zo en dat blijft in de, in de toekomst zo. De werkgever die wil feitelijk een arbeidscontract afkopen... en daarvoor moet hij de werknemer compenseren. Nu is het zo dat feitelijk als iemand in, na ontslag komt een werknemer in de WW... En dat zijn wel kosten voor de overheid. En daarvan hebben ze nu gezegd dat de, de werkgevers... de eerste zes maanden WW moeten gaan betalen. Ja, dit is wel een spekkie na het bekkie van het VVD-smaldeel, neem ik aan. Of is dat niet zo? Ja, dit lijkt voor de ondernemers uh, geschreven te zijn. Uh, nu denk ik dat dat nog wel mee gaat vallen. Maar goed, dit, daar komt het wel vandaan natuurlijk. Uh, want in de toekomst hebben de ondernemers, die werknemers natuurlijk gewoon uh, keihard nodig. Dus hm. ik denk dat het, het probleem uh, zich min of meer uh, zelf uh, gaat oplossen. Nou ja, wat opvallend is natuurlijk. Er is redelijk hard voor dit soort ontslagvergoedingen. En de manier van het omgaan daarmee. In de 70 en 80 jaren van de vorige eeuw. Hard voor gevochten door de bonden. Dat wordt nu met één streepje gewoon weggemaaid, uh, uh, ja, hè? Ja, dat klopt. Maar goed, de vakbonden zijn het hier natuurlijk ook absoluut nee, niet mee eens. Dus daar is dan toch ook wel dan oorlog over komen, of niet? Je, je hoort ze namelijk nog helemaal niet uitgebreid schreeuwen. Nee, maar volgens mij reageren ze als alle plannen, als alle plannen zijn doorgerekend. Dan komen ze volgens mij met één reactie. Tenminste, dat, dat is wat ik gelezen heb. Voor welke groep denkt u dat de grootste problemen zullen ontstaan als dit doorgaat? Nou, ja. voor de 50-plusser, 55-plusser die, die ontslag krijgt. Uh, die dan heel weinig geld meekrijgt, voor wie het best wel lastig is om een nieuwe baan te vinden. Hij krijgt vroeg of laat wel een nieuwe baan, maar dat is altijd met een lager salaris, soms met een fors lager salaris. Dus die mensen die moeten financieel gigantisch uh, inleveren. Nou ja, maar het idee dat je op het eind van je leven gewoon iets minder verdient en iets minder werkt, hè? de zogenaamde demotie, dat is toch helemaal niet zo'n heel gek idee? Ja, maar demotie de is iets anders, want da daar hoor ik niemand over. Demotie de is als je bij, jezelf, bij dezelfde mm -hmm. werkgever okay. minder gaat werken. Hè? Dus een dag minder, of twee dagen minder gaat werken. En dus ook minder gaat verdienen. Uh, dat gebeurt in Nederland nog niet zoveel. Nee. En daar wordt ook weinig over gesproken, moet ik zeggen. Zijn er toch zaken eigenlijk die je individueel kan onderhandelen als je in dienst komt? Of is dit gewoon wettelijk uh, bepaald en dat is het dan en uh, klaar overuit? Nou, uh, nu is het zo dat het de kantonrechtersformule... Hè, dat is vaak die formule, even heel grof gezegd... één maand per gewerkt jaar, ja. dat is niet wettelijk bepaald... maar die wordt wel gehanteerd. Hè, die hanteren de, de werkgevers, de vakbonden, et cetera... Ik heb nergens gelezen dat ze dit in, in wetgeving gaan omzetten. Kijk, een werkgever en een werknemer die kunnen afspreken ja, wat ze precies. willen. Dat, dat geldt voor het salaris, maar dat geldt ook voor de Ik, vertrekregeling. Ja. Dus het is onderhandelen geblazen. Dus ja. moet je zelf, zelf moet je dus onderhandelen als je een baan krijgt hierover. Ja, maar ja. goed, de, de vakbonden kunnen dat voor je doen, Laat zeggen collectief gezien... en individueel uh, zul je zelf ook uh, moeten onderhandelen. Ja, maar even nog, wat is dan zo'n afspraak waard die daar gemaakt is? Over, nou, is je ziet gaan. wel, want we hebben twee, drie jaar geleden hebben, zijn we veranderd... van de oude kantonrechtsformule naar de nieuwe kantonrechtsformule. Dat is de, dat is de formule die de kantonrechters hanteren. De nieuwe is slechter, laat zeggen gemiddeld 30 minder... Uh, een lage ontslagvergoeding dan de oude. En je ziet dat uh, sociaal plannen, dat, dat werkgevers dan ook de neiging hebben... om die ontslagvergoeding te drukken. Juist. Daar houdt iedereen zich al aan. Ja, dus in de loop der jaren gaat iedereen zich wel aan die, aan die formule en nou ja, aan zo'n norm houden. Maar goed, u zegt de arbeidsmarkt is er dus niet bij gebaat, in uw ogen? Nee, ik denk dat werkgevers er weinig mee opschieten. Want ik bedoel, ze kunnen nu ook al mensen aannemen en, en afscheid nemen na een jaar zonder enige juridische romslomp of kosten. Oké, okay, dankjewel uh, Marius Winter. Het ging dus over het ontslagrecht dat versoepeld wordt en de ontslagvergoeding die omlaag gaat. Dankjewel. Meer informatie via onze site nieuwschap.nl. Samen thuis, samen dros. Het wordt vanzelf weer. Zaterdagmiddag, twee uur. Het is maar een half uur. Maar wel een, een half uurtje. vol power. power, dat wou ik zeggen. Tijd voor de Tros auto Show. Ja. Ja. Ja. Het crisis in de Franse auto-industrie. Maar wel een nieuwe Peugeot 208 in de showroom. Mark my words. Rijden met de Renault Twizy. Wat veert het. Spectaculair slecht. En dan natuurlijk ook nog het laatste autonieuws. Heel goed, maar we gaan eerst even naar professor Dansen Zilver. Vanmiddag, twee uur, de Tros auto Show. Waar hebben we het eerder gehoord? Op Radio 1.